1 Uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is deze week de Week van de Leraar. Zometeen een werklunch met de allerbeste leraar in het speciaal onderwijs. Nu het NOS-journaal Jan van den Putten. Goedemiddag, Nobelprijs Natuurkunde naar twee ontdekkers van Higgs deeltjes. Europese missie om bootvluchtelingen te onderscheppen... en Politiek Den Haag worstelt met de begroting en de pensioenplannen. Het is bewolkt, af en toe schijnt de zon. Het wordt 17 of 18 graden vanavond en vannacht wat regen. En vanaf morgen wisselvallig met regen en later ook veel wind. En het wordt een graad of 12. Brit pieter Higgs heeft de Nobelprijs voor Natuurkunde gewonnen... voor zijn theorie over het Higgs-deeltje. In 1964 voorspelde hij dat dat bestond... en vorig jaar verklaarde het CERN-instituut in Genève... dat het vrijwel zeker bestaat. En uh, François Angler, die heeft daar ook aan meegewerkt... aan het Higgs-deeltje, de ontdekking daarvan... die heeft ook de Nobelprijs gewonnen, dus ze delen hem. Wereldnieuws. Theater en filmmaker Jan van den Berg... is met Higgs bevriend. Heeft u Higgs al gesproken? Nee, want hij heeft uh, ervoor gezorgd dat hij vandaag onvindbaar blijft. Oh. Eh, waarom? Reeks is een man die, uh, die een beetje een alwars is van media-aandacht. En uh, die heeft zich vandaag uh, teruggetrokken ergens in de stille binnenlanden van, uh, van Schotland. Hij zou het toch wel fijn vinden dat hij gewonnen heeft? Hij vindt het heel fijn dat hij gewon, uh, gewonnen heeft. En, uh, maar het is iemand die uh, zich uh, zijn hele leven lang juist heeft geconcentreerd op de inhoud en niet op... Uh, Zeg maar de outreach, daar heeft hij aan anderen overgelaten. Ik heb net wel even contact gehad met zijn zoon. En uh, nou, de familie is natuurlijk heel erg blij. En het zal ongetwijfeld een kleine kring uh, gevierd worden daar. Het Higgsdeeltje, daar heeft hij het allemaal aan te danken. Uh, ja, kunt u het uitleggen? Wat is dat ook alweer? Nou ja, voor de echte uitleg moet je bij fysici zijn. Maar het is wel zo dat uh, het Higgsdeeltje, eigenlijk het Higgsveld, de verzameling van Higgsdeeltjes, heeft er in een heel vroeg stadium in het universum voor gezorgd dat er diversiteit ontstaan is. Dus dat niet alle deeltjes gelijk zijn, maar een verschillende massa krijgen. Dat wordt samengevat met de stelling dat het Higgs-vel, dus de verzameling van Higgs-deeltjes, ervoor zorgen dat de verschillende elementaire deeltjes verschillende massa hebben. Dus uiteindelijk is dankzij Pieter Higgs en François Englert het massamysterie opgelost, zou je kunnen zeggen. We weten nu waar in het uh, fundament uh, massa vandaan komt. Die François Anglaire, die heeft hem ook gewonnen. Ze moeten hem delen. Kent u die ook? Die ken ik een klein beetje. François Anglaire en zijn collega uh, uh, Rob Brout. Die is overleden een paar jaar geleden. De drie heren hebben onafhankelijk van elkaar... althans Brout en Anglaire gezamenlijk en Hicks alleen... hebben op eenzelfde tijdstip ongeveer op de plekken in de wereld uh, dezelfde gedachten gehad. Maar het is het mooie natuurlijk dat iemand als Hicks die 84. Die heeft zo'n 50 jaar geleden dit inzicht gehad en mag zelf nog meemaken dat het nu allemaal gewaardeerd en bewezen en geloofd wordt. Meneer Van den Berg, dank u wel voor de uitleg en als u hem te pakken krijgt, feliciteert u hem ook namens ons. Dank u wel. Dank u. De Europese Commissie pleit voor een Europese missie om boten met vluchtelingen op de Middellandse Zee te onderscheppen. Nou, daarover uh, weet Gert-Jan Dennekamp van alles te vertellen. In Luxemburg-City, Gert-Jan, wat moet dat worden voor missie? Ja, Europa werkt al samen bij de bescherming van de buitengrenzen. Frontex heet die samenwerking. Maar volgens eurocommissaris Cecilia Malmström... moet er meer geld en middelen worden vrijgemaakt... om dat ook effectief te doen. Vanmorgen zei ze dat de hele Middellandse Zee... van Cyprus tot Spanje afgezocht moet worden naar boten en vlotten... en dat de vluchtelingen moeten worden gered. Want zo moet Europa zich inzetten om mensenlevens te redden. De boodschap is eigenlijk... we kunnen die mensen die nu daar uh, uh, proberen de oversteek te maken... niet aan hun lot overlaten. En zegt ze daar een beetje mee dat dat Frontex eigenlijk een beetje een wasse neus is? Nou ja, in ieder geval bewijst uh, uh, uh, het feit dat uh, ook, ook vannacht weer mensen zijn opgepikt uh, op de Middellandse Zee. Dat het niet effectief genoeg is en uh, dat er meer geld en middelen uh, vrijgemaakt moeten worden. En, dat is, en ze geeft erkent ook wel dat dit een, een kostbare exercitie is. Als je inderdaad de hele Middellandse Zee wil afsporen, afspeuren naar mensen die ergens uh, met een dood, uh, bootje dobberen. Komt natuurlijk ook mede door dat drama van Lampedusa... Hè, waar uh, meer dan 230 mensen om het leven zijn gekomen uh, afgelopen donderdag. Nou komt er zo'n zo missie als het allemaal doorgaat, wat Malmström wil. Wat moet er dan met die vluchtelingen gebeuren die worden opgepikt? Nou ja, zij zei ook dat Europa meer solidair moet zijn met de landen die nu de vluchtelingen opvangen. Want die tienduizenden bereiken nu via Afrika in bootjes vooral de zuidelijke Europese landen. En dat leidt dan weer tot een belasting van die landen. En volgens Malmström moet die eerlijker verdeeld worden over Europa. En dat is ook een geluid dat in Italië opkomt. Eerlijker delen, dus ook die vluchtelingen naar Nederland, naar Duitsland, naar Frankrijk. Ja, is er wel steun voor dat idee? Nee, het is echt een omstreden punt en er is zeker geen grote steun voor. Uh, de, de discussie die woedt al enige tijd. En de Duitse minister was ook zichtbaar voorbereid... toen hij zojuist hier uh, in Luxemburg aankwam. Want hij had de statistieken in zijn hoofd. En volgens hem vakt Duitsland per miljoen inwoners... meer dan 900 vluchtelingen op. terwijl Italië net 260 vluchtelingen vluchtelingen opvangt. Dus hoezo overbelast lijkt hij zich af te vragen. Dus voor dit punt is er geen steun, maar ook de Duitse minister gaf aan dat er meer gedaan moet worden om de mensen uit het water te halen. Dus ik denk dat we aan het eind van de dag hier bij de bijeenkomst van de minister van Binnenlandse Zaken en Justitie van Europa zullen zien dat de boodschap is dat Europa meer moet doen om de vluchtelingen op te sporen en uit het water te halen. Gert-Jan in Luxemburg. In Den Haag zijn de fracties van D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP vanochtend bijgepraat door de fractieleiders over het begrotingsoverleg met het kabinet. De fractievoorzitters van de oppositiepartijen en de top van het kabinet hebben tot diep in de nacht bij elkaar gezeten en vanmiddag wordt er weer verder onderhandeld. Het kabinet wil een akkoord met de oppositie sluiten om verzekerd te zijn van steun in de Eerste Kamer, waar de regeringspartijen VVD en PVDA geen meerderheid hebben. En in die Eerste Kamer wordt op dit moment ook druk gedebatteerd over de pensioenplannen van het kabinet. Verslaggever Peter Blok. Het kabinet kan op maar heel weinig fans rekenen voor die pensioenplannen. Dat was ook al zo in de Tweede Kamer. Toen steunde alleen de regeringspartijen, VVD en Partij van de Arbeid... die pensioenplannen. De hele oppositie was tegen. En ook in de Eerste Kamer vooral veel kritiek. Want er mag simpel gezegd minder belastingvrij gespaard worden... voor de pensioenen. Te weinig, vindt de Eerste Kamer. En ook de pensioenpremies die gaan niet omlaag. Terwijl iedereen dat wel graag wil... Het kabinet wil dat ook graag. En het kabinet kan het ook niet garanderen... want de pensioenfondsen gaan daar zelf over. En als de Senaat die plannen tegenhoudt met de pensioenen... is dat een financiële tegenvaller van 3 miljard voor het kabinet. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Een groep werknemers van Schiphol, KLM, Transavia en Air is op weg naar Den Haag. Ze gaan actie voeren tegen de plannen voor een vliegtax. Voordat ze vertrokken maakten de actievoerders... op hun eigen werkterrein al duidelijk wat hun standpunt is. De vliegtaks is het beste ticket naar werkloosheid. Dat hebben we in 2009 gezien. Toen hebben we het afgeschaft omdat het veel te veel kostte dan het opleverde. En met name werkgelegenheid. En dat gaan we vandaag in Den Haag vertellen. Een actie op Schiphol, pal voor Schiphol Plaza, het winkelcentrum, het station... Een geïmproviseerd podium op een jeep met KLM-topman Eurlings, de topman van Schiphol, Jos Nijhuis en de actieleider. En de essentie voor ons is dat het invoeren van de vliegtaks leidt tot een verslechtering van de luchtvaartsector. En dat leidt bij ons tot een verlies van in de hele sector tot 30.000 banen. Het is geen hele grote groep actievoerders. Ik schat een man of 150, een paar bussen vol. Die gaan op naar Den Haag. En het is ook een beetje een rare actie. Want het is geen actie tegen een maatregel, het is een actie tegen een plan. We weten nog niet eens hoeveel die vliegtax ons, de reiziger, gaat kosten. Hier praten we toch gauw over 10, 20 euro. Dat zijn de verhalen die ik hoor. Dat kunnen we niet hebben. Als je hier landelijk uh, een gaat heffen, dan weet je één ding. KLM Topman, Camille Eurlings. Daar gaan de Nederlanders gewoon met hun auto honderden kilometers naar het buitenland rijden... om vanaf een buitenlandse luchthaven te vliegen. Het enige wat je bereikt is dat de Nederlandse industrie grote klappen krijgt. Veel mensen werkeloos raken. De mensen die hier staan hebben jarenlang een loonstop geaccepteerd. Hebben hele stevige bezuinigingsmaatregelen in de verschillende bedrijven geaccepteerd. En net als je licht aan het eind van de tunnel begint te zien... dreigt er zo een klap in de nek te volgen. Echt een mokerslag ga ons niet met zo'n klap op dit moment confronteren... want dan gaat het de verkeerde kant op. Ik heb eigenlijk niks meer toe te voegen aan de woorden... met betrekking tot de vliegtaks. Dank jullie wel en succes voor straks. En dan gaan ze naar Den Haag. En Urlings is daar ook bij. En Louis Dekker, die het de reportage. Op luchthaven Schiphol zullen vliegtuigen in de toekomst vaker gebruik maken van start- en landingsbanen die de minste geluidsoverlast veroorzaken. Dat is nu nog niet zo. Als er minder geluidsoverlast is, kan Schiphol groeien naar 510.000 vluchten in 2020. Luchthaven Eindhoven en Lelystad gaan zo'n 70.000 vluchten afhandelen. Staatssecretaris Mansveld neemt daarmee een advies over van een commissie waarin luchtvaartmaatschappijen, bewonersorganisaties, bestuurders uit de regio en het Rijk zitting hadden. En de wordt ook 10 miljoen euro gestoken in het verbeteren van de leefomgeving. In 2020 moet de ernstige geluidshinder met 10 zijn verminderd. De islamitische scholengemeenschap Ibn Galdun is door de rechter failliet verklaard. Vorige maand kondigde staatssecretaris Dekker aan... dat de school per 1 november geen geld meer krijgt. En daarop besloot Ibn Galdun vorige week het faillissement aan te vragen. De school raakte deze zomer in opspraak door de diefstal van eindexamens. En daarna bleek ook dat de kwaliteit van het onderwijs al jaren onder de maat was. De ruim 600 leerlingen van de Rotterdamse school krijgen komend jaar nog wel les op de oude locatie, maar met nieuwe leraren. De Russische president Poetin wil excuses van Nederland voor de arrestatie van een Russische diplomaat in Den Haag. Moskou heeft het kabinet tot vier uur vanmiddag de tijd gegeven om te reageren. En het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft laten weten dat er voor die tijd ook een reactie zal komen. In Moskou werd vanmorgen al de Nederlandse ambassadeur op het matje geroepen... vanwege het oppakken van die Russische diplomaat. Die werd dit weekend enkele uren vastgehouden in Den Haag... omdat zijn buren geklaagd hadden over de manier waarop hij zijn kinderen behandelde. Het Nederlands voetbalelftal traint sinds kwart voor twaalf op het veld van Quickboys in Katwijk. Als voorbereiding op de twee resterende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Hongarije en Turkije. Ook in Katwijk. Verslaggever Frank Wielaert. Frank, is, uh, is het al klaar of zijn ze nog bezig? Ze zijn net klaar en net weggereden vanaf het uh, complex. Wij lazen wat over blessuregevalletjes en een teen van Van Persie. Ja, inderdaad. De, hij uh, was de enige afwezige op het uh, trainingsveld... En uh, hij trainde binnen, dat dan weer wel. Hij heeft wat last van zijn kleine teen. En hoe ernstig het is en of het uh, zo ernstig is dat hij misschien mee kan doen tegen Hongarije... dat was op dit moment nog niet duidelijk zullen ze, uh, nou ja, morgen bijvoorbeeld nog uh, gaan bekijken. Dan is er nog een besloten training en daarna kan er nog uh, gekeken worden of hij met die teen kan spelen of uh, dat hij toch uh, verstek moet laten gaan. Dat zou het enige vraagteken op dit moment zijn in het elftal van de bondscoach. Ja, nou ja, van de wielen is natuurlijk ook wel afgevallen. Schaarsen, de Goesman. Um, wordt er nog iemand opgeroepen om mee te trainen? Uh, morgen uh, is er nog een besloten training. Sowieso om dan 11 tegen 11 te kunnen spelen, mag Mike van Duinen nog uh, in De spits van uh, Aden Den Haag, dat heeft uh, Van Gaal al eerder gedaan. Die trainen in Den Haag, dat kan maar niet meer, want het veld uh, is bepaald niet geschikt. Dus uh, voor iedereen om op te trainen, laat staan voor Oranje. Dus wordt er getraind, besloten. Bij uh, AZ. En daar uh, zal uh, Van Duinen meedoen als extra spits. Niet dat hij is opgeroepen. Maar uh, hij is gewoon nodig om 11 tegen 11 te kunnen spelen. Oké. Okay. Van Duinen erbij. Frank Wielaert vanuit Katwijk. In de squashers Laurens-Jan Anjema. Squashers ja Laurens-Jan Anjema. Hij heeft het proftoernooi in het Amerikaanse St. Paul op zijn naam gebracht. Anjema versloeg in de finale Alistair Walker uit Botswana in vier games. En het was voor Anjema al de twaalfde toernooizeger uit zijn loopbaan is nu 13 overeen. Dit zijn de hoofdpunten van deze uitzending. De twee ontdekkers van het Higgs-deeltje... krijgen de Nobelprijs voor Natuurkunde. Wens voor Europese aanpak om bootvluchtelingen te onderscheppen. En Politiek Den Haag worstelt met de begroting en de pensioenplannen. Dat was het uitgebreide NOS Journaal. Zo meteen weer Jurgen van den Berg en lunch. Het begint met gevonden worden. Benny is chef-kok en mede-eigenaar van restaurant Bak...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 Goedemiddag allemaal, een werklunch met de leraar van het jaar in het speciaal onderwijs, Rian van Geenen. Verder is de reportageserie in de praktijk. Deze week leven we mee met de oudere werklozen. In het Dolfinarium in Harderwijk nemen ze juist oudere werknemers aan. En die lijken qua gedrag verdacht veel op de 51-jarige dolfijn Skinny, vertelt de verzorgster. Zij heeft heel veel ervaring en ze laat het graag aan de andere dieren ook zien. Helpt ook vaak de jonge dieren daarbij. Ja, ik denk dat je dat best wel kan vergelijken met de werknemers die bijvoorbeeld hier aannemen. En na half twee standpunt.nl. De stelling dan, ook andere Europese landen moeten bootvluchtelingen opvangen. Bent u het eens of oneens met die stelling? SMS dat dan naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. We hebben een website www.standpunt.nl. Ook daar staat de stelling op en u kunt twitteren eens of oneens. Doe het dan met Hekje standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Al 14 jaar lang wordt de leraar van het jaarverkiezing gehouden... maar voor het eerst werd dit jaar ook een leraar van het jaar... voor het speciaal onderwijs aangewezen. En dat is Rian van Genen geworden... docenten op een school voor visueel beperkte kinderen in Breda. En deze week is het haar eerste week als ambassadeur... voor het speciaal onderwijs. Vandaag mag ze praten op het lerarencongres. En later deze week mag ze zelfs op bezoek in het torentje... bij premier Rutte dus. Maar nu bij onze gast, Rian van Genen, goedemiddag... Goedemiddag. Allereerst gefeliciteerd met die prijs. Ja, dankjewel. Uh, maar er moet ook gewoon gewerkt worden. Wat voor kinderen geef je les aan? Uh, ik geef les uh, aan visio-onderwijs visio in Breda. En ik geef les aan kinderen met een visuele en ook een verstandelijke beperking. En hoe groot is bijvoorbeeld zo'n klas? Uh, ik werk in een intensieve begeleidingsklas. En daar zitten zes leerlingen. En daar sta je dan helemaal alleen voor? Nee hoor, ik werk samen met een onderwijsassistent. En ouders kopen ook nog voor sommige leerlingen zorg in. En dat wil zeggen dat de zorgbegeleidster een kind individueel begeleidt. Bijvoorbeeld met het verschonen of het eten en drinken geven. Ja, ja. En, en op welke manier verschilt een lesdag op deze school... van die van een lesdag in het, in het reguliere onderwijs? Um, uh, in de intensieve begeleidingsklas leren de kinderen alleen maar uh, alles één op één. Dus uh, ja, dat, ik denk dat dat het grote verschil is. Wij werken absoluut niet uh, klassikaal. En wij zijn ook in de gelegenheid om echt individueel naar een kind te krijgen en echt onderwijs op maat te bieden. Ja, En worden daarbij ook nog speciale lesmethodes gebruikt? Uh, wij hebben wel methodes, maar eigenlijk passen wij uh, elke methode aan, aan het, naar het kind wat hij uh, nodig heeft. En dat is ook wel nodig, want de kinderen hebben naast de visuele en verstandelijke beperking... ook vaak nog een uh, motorische beperking en uh, gedragsbeperking... Dus het is echt wel een complexe ah, doelgroep. Want in het reguliere onderwijs maakt zo'n leraar maakt een, een jaarplan... Hè, van nou, dit, dit ga ik ongeveer dan en dan behandelen... en dan aan het eind hebben we dat en dan gaan we dat testen... en dan komen er cijfers uit. Hoe gaat dat bij jullie? Nou, wij maken ook wel aan het begin van het jaar maak ik een groepsplan... en daar staan uh, uh, doelen in die ik met de hele groep wil bereiken. En dat gaat vaak over sociale vaardigheden... En uh, sociale-emotionele dingen die we echt met de groep kunnen doen. Maar daarnaast maak ik voor elk kind een individueel handelingsplan. En dat verdeel ik weer onder in stapjes van zes weken met een werkplan waar we zes weken aan werken. Maar mm -hmm. dat doel dat moet je echt zien als een, echt een heel klein uh, doel. Van de ene leerling kan dat zijn zijn vorkdruk op tafel leggen tot uh, uh, communicatie. Uh, Opwekken bij ja, kinderen. Want wat voor de goede orde, dit zijn, dit zijn uh, kinderen tussen de nou, 15 en 20 jaar. Voor zover je ja. dan nog over kinderen kan praten natuurlijk. Ja, jongvolwassenen. Uh, maar wel met een denkniveau van, van, uh, van, van kinderen. Ja, de ontwikkelingsleeftijd bij mij in de klas is uh, zo rond de twee jaar van de leerlingen. Maar bij ons op school uh, loopt het ongeveer tot zes jaar door de ja. ontwikkelingsleeftijd. En kan je nou eens voorbeelden noemen dan van projecten wat je met die kinderen doet? Om vaardigheden te leren. Uh, nou, wij werken um, sowieso met uh, een vorm van praktijkonderwijs. Daar bieden wij verschillende workshops aan aan de kinderen. En dan gaan ze twee ochtenden in de week ook in, bij andere leerkrachten ja, eigenlijk op bezoek... en werken aan zo'n uh, uh, praktijkvaardigheid. En dan moet je denken aan koken of de tuin... En ja, elk kind heeft dan zijn eigen stappenplan, een module, waar hij aan werkt. En dat is ook aangepast op die leerling weer specifiek. Ja. Maar ik hoor bijvoorbeeld koken, dat wordt, dan, dat wordt aangewend om, uh, nou ja, weet ik veel, iets over Italië te leren of zo. Ja, nou, dat, dat is het thematisch onderwijs. <laughs> uh, ik werk heel graag in de klas met een uh, thema en vaak ontstaat dat uh, spontaan. Uh, het uh, thema waar jij nou over praat is, een leerling maakte dus een broodrommel open en daar zat een, uh, een stukje pizza in. Dus een andere leerling die zegt, waar ruik ik nou? nou? En zo ontstond een gesprek over de pizza. En zo ontstond eigenlijk het project uh, Pizzeria. En, en dat heeft geresulteerd in zes weken lang ja, uh, alles leren over Italië. Over koken, rekenen deden we met breuken. Hè, snijden van de, het verdelen van de pizza. Nou ja. uh, ze maakten uitnodigingen om de collega's uit te nodigen. En ja, het eindigde in een restaurant in de klas... Waar, waar ze zelf uh, mochten bedienen. Dus dat zijn ook weer motorische vaardigheden. En uh, ja, ze hebben eigenlijk ontzettend veel geleerd... zonder dat ze er zelf eigenlijk erg in hadden dat ze zoveel aan het leren waren. Met, met de pizza als uitgangspunt eigenlijk. Met de pizzeria als uitgangspunt. Ja, ja, ja, ik, ja. ik zou ook wel op zo'n school willen, zeg. Ja. Uh, ja, uh, kom zo bij je terug. Uh, Joost ja. Kenson, goedemiddag. Goedemiddag. Voorzitter van de Onderwijscoöperatie. Uh, nou hebben we dus de Week van de Leraar, de Dag van de Leerkracht... de Leraar van het jaarverkiezing en de Bedankje Leraardag. Waarom ja. zijn die initiatieven eigenlijk allemaal nodig? Nou, die zijn, die zijn nodig wat ons betreft om uh, het imago van, van het onderwijs... en van mensen die in het onderwijs werken... om dat ook een beetje bij te kleuren. Want het onderwijs is nogal weer het nieuws. En uh, jammer genoeg uh, wel eens heel negatief. Ik uh, vond het een goede, goede gedachte om daar ook eens wat, wat tegengas op te geven... Dus het is, het is ook bedoeld om te laten zien dat het, dat het heel erg mooi is om in het onderwijs te werken. Luister maar naar het verhaal van, van Rian. Ja, trouwens, thuis... er, er gebeuren hele mooie dingen. Ja, nee, Prachtig verhaal, maar het is de eerste leraar uit het speciaal onderwijs die is uitgekozen tot leraar van het jaar. Na 14 jaar, dat vind ik wel een beetje laat. Ja, dat klopt. Dat klopt. Vorig jaar was voor het eerst een ambassadeur voor het speciaal onderwijs. Het speciaal onderwijs heeft in het onderwijs in Nederland... een steeds, uh, steeds bijzondere plek gekregen en een betere plek gekregen. En 1 augustus volgend jaar voeren we passend onderwijs in. En het bleek ons een hele goede gedachte... ook om deze, deze collega's in dat speciale deel van het onderwijs... ook in het zonnetje te zetten omdat dat met ingang van dit jaar... Uh, net zo goed als in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo... Ja. Uh, ook tot een leraar van de jaarverkiezing te komen. Is het ook de bedoeling om mensen enthousiast te maken voor het vak van leraar? Ja, absoluut, absoluut. Kijk, er het is, het is geen mooier beroep dan het beroep van leraar. En als je het op deze manier eh, ook nog naar voren kunt schuiven... waarbij we de ogen niet sluiten voor de andere kant, hoor. Het is, het is geen plat feest. Het is een manier om aandacht te vragen voor al het moois en al het goeds... dat er, dat er eh, schaf speelt in het onderwijs. Ja, duidelijk. Joost Kenson, hij is voorzitter van de Onderwijscoöperatie. Terug naar eh, Rian van Genen, dus verkozen tot leraar van het jaar... in het speciaal onderwijs. Wat stond er eigenlijk in het juryrapport? Waarom hebben ze jou gekozen? In het juryrapport stond dat ik denk in mogelijkheden... en niet in onmogelijkheden. Dat is altijd een mooie tekst. Dat is een hele mooie tekst. Maar ja, zeker in het speciaal onderwijs en bij ons op school... Uh, klopt dat ook wel. Dat ik, uh, ja, ik Wij luisteren en kijken veel naar de kinderen... en proberen zo de kinderen te lezen. Onze kinderen kunnen ook niet allemaal praten... dus ze kunnen het je ook niet vertellen. Ze geven mm. signalen af en die moet je leren... Lezen. Vo voorbeeld weer dat pizza. Het begint met een stukje pizza. En eigenlijk komt daar ja. gewoon een, een, een cyclus van zes weken uit waarin jullie allerlei dingen uh, ja. doen. Ja, ik, ja. Ik, ik begreep dat je niet van oudsher uh, onderwijsrecht bent. Hè? Pas nee, op een latere nee. leeftijd ingestapt. Ja, dat klopt, dat klopt. Nou, dat, dat, dat is ook wel mooi. Want ik vind ook gewoon dat je, je hebt iemand nodig die in je gelooft. En uh, ja, dan, dan kom je ook uh, tot iets. Want ik was uh, onderwijsassistent op een school. En bij mijn eerste functioneersgesprek zei mijn baas van. Ja, jij bent niet lang tevreden, waarom ga je niet naar de PABO? En ik had zoiets, nou, dat kan ik echt niet. Maar uh, ja, toch gedaan. En uh, ja, van dag één eigenlijk uh, meteen als een vis in het water daar in, uh, ja. in het onderwijs. Geen spijt van onderwijs. Nee, absoluut niet. En, en nu dus een jaar lang ambassadeur. Um, dat betekent ook dat je dan uh, dingen moet agenderen. Heb je al een verlanglijstje? <laughs> nou ja, ik wil gewoon heel graag dat het speciaal onderwijs, maar dat vertelde Joost net al, meer aandacht krijgt. En ja, ook zeker onze doelgroep wel, want ik hoor toch nog best wel vaak mensen zeggen, zeker naar aanleiding van mijn nominatie en mensen die het filmpje gezien hebben, is dat ook onderwijs? En ik ga ervoor van elk kind die iets kan leren, heeft recht op onderwijs, wat ja. het dan ook is. Ja. Af van de geëikte rekenen en uh, taalopdrachtjes. Ja. En, en dan overmorgen naar het torentje hè, bij premier Rutte. Ja. Nou, dat is natuurlijk de uitgelezen mogelijkheid... om eens even uh, de boel op de kaart te zetten. Ja, ik heb al een mooie vraag voor Rutte. En welke is dat? Want als uh, eerst wil ik hem eens vragen of hij ook zoveel administratie heeft. Als, als jullie leraar? Ja, als wij. Wij hebben echt heel veel administratie. En ik weet dat dat nodig is, maar ja... Dat, dat vind ik ook wel interessant om met de beleidsmakers... daar misschien de gelegenheid te krijgen om daarover te praten. Ja, dat kan wel wat minder. Dat kan echt wel wat minder. Ja, en meer gewoon lesgeven. Juist. Ja. Handen aan het kind. Want, want, want kijk, ja, Rutte zit daar nu. Ik weet niet eens of hij nu in het torentje zit. Maar hij is met die oppositie aan het praten ook. Ja, hè, over over ja. allerlei plannen die uh, zijn. Het onderwijs is daar ook een onderdeel van. Ja, dat dus klopt. ik zou ook de mogelijkheid wel even aangrijpen... om te zeggen niet meer bezuinigen op dat onderwijs. Ja... Dat klopt. Ik denk dat dat ook allemaal wel uh, te sprake komt. En ook het stukje passend onderwijs. Ja, Kijk, dat... pas, passend onderwijs is natuurlijk opgezet om geen kind tussen het wal en het schip uh, te laten vallen. Maar ja, ik heb zelf het idee dat ze het gewoon speciale onderwijs weer opnieuw aan het uitvinden zijn. Ja, ja. Terwijl dat er allemaal al is. Ik vind het goed dat je een jaar ambassadeur bent, maar daarna gewoon weer voor die klas. hoor. Want uh, volgens mij kan je geen leukere <laughs> lerares wensen. Nee, maar ik ga ook gewoon dit jaar nog gewoon voor ja, de klas hoor. Dat snap ik. Nee, maar ik bedoel dat het niet te veel tijd opslokt. Dat nee, allemaal deurzaam. Dus, nee, belangrijk ja. ook natuurlijk. Ja, Bedankt ja. voor het gesprek. Nog een keer gefeliciteerd. Rian van Genen dus, is docent op het speciaal onderwijs bij Fysio in Breda. En dus leraar van het jaar 2013. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Deze week is dat Anne van der Veen. Die duikt in de praktijk van de oudere werknemer. En werkzoekende ook. Want de werknemer wordt er steeds vaker uitgegooid. En uh, die kan dan heel moeilijk aan een baan komen. Zeker op leeftijd. Bij Dolphinarium Harderwijk gaan ze tegen deze stroom in. Daar zochten ze dit jaar juist wel. Die ervaren 55-plussers. Nu aan het eind van het seizoen gaat Anne eens kijken hoe dat bevallen is. Ze liep daaraan tegen Jan Schuit. Die heel trots is dat hij werkt met uitzicht op een aquarium. Ja, dit is mijn werkplek. En ik vraag het niet graag, maar hoe oud bent u? 66. Stel dat ik hier niet was, wat was u dan aan het doen? Dan stond ik hier achter de counter. Zullen we dat heel even doen? Ja, prima. Achter de counter. Ik word uh, beleefd uh, voorgelaten. En dan staat u hier? Ja, hier uh, voor de koffie, uh, gebak, uh, de warme broodjes, noem maar op. En verkopen maar. Ja, dat is de bedoeling. Het is vrij rustig vandaag voor maandag, natuurlijk, in het seizoen. Maar gelukkig is het uitzicht prachtig. De dolfijnen die doen ondertussen allemaal kunstjes. Het blijft boeien, hè? En daar zwemmen dan twee jongen. één van, van 7 juli en één van half augustus. En die zie je bij de dag zie je ze groeien. Dat is wel zo prachtig. Ja. Ik heb verder geen binding met dolfijnen, maar dit is, dit is verschrikkelijk mooi. Nou, daar staan we een tijdje te wachten. We hebben nog geen uh, klant gehad, hè? Nee, eigenlijk nog niet. Misschien die mevrouw een kopje koffie? Nee, ik denk zo te zien niet. Dan ga ik er maar vanuit dat u een goede barista bent. Wij doen ons best. En dan ga ik even naar uw collega op zoek. Geweldig. Nou, ondertussen zijn we in een uh, souvenirwinkel beland. Eén van de vier souvenirwinkels hier op het park. En dan bent u hier een oudere werknemer. Ik uh, hou niet zo van het woord ouderen. Uh, ik ben Rob Bremer. Retailer in hart en nieren. Ja, het grappige is dat. Uh, ik, heb, ik heb gelezen van het project wat ze met Dolfinarium gehad hebben. Iets waar ik mijn petje voor afneem, want tegenwoordig kom je als 50-plusser bijna nergens meer aan de bak. Daar werd ik eigenlijk een beetje door getriggerd. Zo van, nou, ze nemen daar 50-plussers aan. Dus ze even op de site kijken of daar iets voor mij te vinden is. Wat dus inhoudt. dat het project, wat mij betreft, niet een publiciteitsstunt is. Maar ook na het project ben je als 50-plussen gewoon welkom. Zit er ook een nadeel aan al die ervaring die u meebrengt? Ik heb hem nog niet kunnen ontdekken. Nee. Er staat hier ook een uh, collega van Rob t-shirts in te pakken. Ja, nou, t-shirts op te hangen. Ik ben ze aan het bijvullen. Heb je wat aan Rob? Ik heb zeker wat aan Rob. Ik ben hartstikke blij met Rob. Hij, hij is wat strenger, maar dat is goed. Dat hebben we ook nodig. Is er ook een nadeel? Ik kan zo geen nadeel noemen. Nee, zeker niet. Nee. Nou, en dan kom ik nu opeens in een verboden gebied. Moet alles wat kan vallen goed wegstoppen. Want uh, omdat niemand een, een nadeel kan verzinnen van de 55-plusser bij het Dolfinarium... ga ik maar eens even bij de dolfijnen kijken. Hello. We wij gaan zo uh, Skinny nog even de laatste voeding van de dag geven. Dat is de alleroudste die we hier in het Dolfinarium hebben. En zij is alweer 51 jaar. Nog geen 55-plusser, maar toch. Uh, nou, ik loop met je goed, mee. Oud? Ja. Kom er even bij. Kan het, hè? Ja, Skinny kan een apart geluidje. Ze kan en zingen. Oké. Okay. En ze kan ook toeteren. Heel goed meisje. Ze kan echt wel alles nog. Het enigste wat wat, waar ze wat minder goed in wordt is luisteren. Maar we weten niet zeker of dat Oost-Indisch doof is. Dat kan natuurlijk ook. Of dat ze echt een klein beetje doof aan het worden is. En wat kan ze nou minder goed behalve luisteren? Eigenlijk niks. Skinny is echt wel een topdier. Daar kunnen we eigenlijk alles wel mee. Kan je dat vergelijken met mensen? Ja, ik denk het wel. Ze heeft heel veel ervaring en ze laat dat graag aan andere dieren ook zien. Helpt ook vaak de jonge dieren daarbij. Ja, ik denk dat je dat best wel kan vergelijken met de werknemers die bijvoorbeeld hier aannemen. Die kunnen ook de jongere mensen opleiden en hun ervaringen als het ware delen. En die zijn misschien ook soms wat koppiger? Ja, dat kan absoluut. Ja, ja een skinny oh. kan ook absoluut een beetje koppig zijn. <laughs> ja. ja, maar ja, dat, uh, het is geven en nemen. Wij als wij zijn langzaam. Wij zijn vaak ziek. Dat is niet zo? Nee, dat dus slaat helemaal nergens op. Nee. Ik ga dat trouwens morgen uitzoeken. Dan ga ik naar een hersenspecialist... om te kijken of oudere hersens minder zijn dan... Oh. Nou. Dat is een bijzonder eind van deze bijdrage... Van mij wordt er gewoon negen een stekker uitgetrokken. Uh, en dat kan. Uh, morgen horen we meer van Anne van der Veen in de praktijk. Zometeen stam.nl. Ook andere Europese landen moeten bootvluchtelingen opvangen. Dat is de stelling. We zijn benieuwd of u daarmee eens bent of mee oneens. Dit is Radio 1. Hier is het NOS Journaal. Jeroen Tjepkema. In Den Haag zijn de fracties van D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP vanochtend door hun fractieleiders bijgepraat over het begrotingsoverleg met het kabinet. De fractievoorzitters van de oppositiepartijen en de top van het kabinet zaten tot diep in de nacht bij elkaar. Vanmiddag gaan de onderhandelingen verder. De Nobelprijs voor Natuurkunde is toegekend aan de wetenschappers Pieter Hicks uit Groot-Brittannië en François Angler uit België. Ze krijgen de prijs voor de ontdekking van het elementaire deeltje dat massa geeft aan alle materie, ook wel het Hicks deeltje genoemd. Op luchthaven Schiphol zullen vliegtuigen in de toekomst vaker starten van en landen op banen die de minste geluidsoverlast veroorzaken. Nu is dat nog niet zo. Als er minder geluidsoverlast is, kan Schiphol groeien naar 510.000 vluchten in 2020. En het AMC in Amsterdam introduceert een speciale app die de weg aangeeft in het ziekenhuis op je smartphone. Het ziekenhuis stelt ruim 60 kilometer aan gangen. Patiënten en bezoekers blijken moeite te hebben om via de traditionele borden in het AMC de weg te vinden. Dat waren de hoofdpunten. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. De Zuid-Europese landen doen een dringend beroep op de rest van Europa... om te helpen met de vluchtelingen op het Italiaanse eiland Lampedusa. Hoogleraar Europese studies Paul Scheffer benadrukt in Buitenhof... dat het water de Zuid-Europese landen aan de lippen staat. De migranten komen de zuiden aan... Toch al het gevoel van het noorden kijkt enorm op ons neer. Die woede daar die neemt echt uh, enorm toe. En het gevoel van uh, wij staan hier alleen voor. Jaarlijks wagen vele duizenden vluchtelingen de gevaarlijke bootreis naar Lampedusa. En vorige week ging dat dus heel erg mis. Minister Opstelten en staatssecretaris Steven van Justitie... die praten vandaag in Luxemburg met de Europese collega's... over het Zuid-Europese probleem met de bootvluchtelingen. Europa telt 28 lidstaten. Is het een goed idee om de opvang van vluchtelingen... eerlijk over alle landen te verdelen? Of is Europa daar op dit moment te zwak voor? Ik praat erover met Europarlementariër Judith Sargentini van GroenLinks. Mevrouw Sargentini, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin altijd van Stand.nl... en u mag alleen maar ja of nee zeggen, daar komen ze. Eén Europa is een illusie. Nee. Wat mij betreft kunnen de boten ook richting Nederland varen. Ja. Het duo opstelt en teven is uitermate geschikt om dit overleg te voeren. Nee. Nou, dat waren voor mij makkelijke vragen. Ja, maar nu komen de moeilijke vragen. Dus maak de borst okay. nat, zou ik zeggen. Uh, Allereerst maar eens even de stelling. Ook andere Europese landen moeten bootvluchtelingen opvangen. Ik zeg ook het even tegen onze luisteraars. Die stelling, daar kunt u natuurlijk op reageren. Uh, bent u het eens of oneens met die stelling... sms staat na 7070, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. 0800 1101. U mag stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Zetten wij alles keurig onder elkaar. En dan hebben we straks een tussenstand. En uh, we zetten die van u dan ook bij, mevrouw Sargentini. Ook andere Europese landen moeten bootvluchtelingen opvangen. Eens of oneens? Eens. Leg eens uit waarom. Ja, het... Nou, Er komen nog steeds geen bootjes aan de Noordzee of de Waddenzee uh, opdrijven met vluchtelingen. Terwijl de vluchtelingen die de oversteek proberen te wagen niet op weg zijn naar Malta of naar Griekenland of naar Italië. Die zijn op weg naar een veilige plek en op weg naar uh, Europa. En zijn is dan je... Italië met, met Lampedusa? Ja, en de afspraak tussen de Europese lidstaten... die ik niet goed vind, maar de afspraak is... dat je asiel moet aanvragen in het eerste land... waar je uh, voet aan de grond zet. En dat betekent dat Griekenland, Italië, Spanje vroeger ook... Uh, Malta uh, uh, de grootste uh, hoeveelheid vluchtelingen te uh, ver verduren krijgt... die mensen natuurlijk een veilige plek willen geven... Uh, daar slecht in slagen. En Noord-Europa, West-Europa denkt... nou, dat is eigenlijk wel makkelijk zo. Mm -hmm. um, premier Rutte zei... Een een paar jaar geleden, ik geloof bij Nieuwsuur. Um, het is gewoon pech voor Italië dat het geografisch ligt waar het ligt. Maar Italië beschermt de Europese buitengrens... en deze vluchtelingen uh, zoeken een, een veilig heenkomen. Ja, en dus heeft Italië die bijeenkomst uh, op de kaart gezet vanmiddag. Uh, drie uur, geloof ik, begint het. En Italië doet een dringend beroep op de solidariteit van de andere Europese landen. Wat verstaan zij daaronder, denkt u? Wat Italië eronder verstaat ja. is denk ik, help ons... want onze vluchtelingenkampen op bijvoorbeeld Sicilië... zitten ontzettend vol eh, en, eh, en wij kunnen dat niet aan. En wij vinden het ook oneerlijk, wij Italië... dat wij dit moeten oplossen voor de rest van Europa. Ja. Maar wat andere lidstaten er waarschijnlijk onder, onder uh, schatten... Uh, onder uh, verstaan is, uh, weet je wat, we gaan je helpen... met nog wat betere grensbewaking, dan houden we die mensen misschien buiten. Ja, want dat, dat is ook waar de eerste uh, reacties uh, naartoe wijzen. Uh, laten we eens even wat, wat scenario's doorlopen. Uh, het standpunt vanuit Nederland is met name gericht op goede opvang in de regio. Hoe kijkt u daar dan tegenaan? Ik ben enorm voor goede opvang in de regio. Denk aan het allergrootste vluchtelingenkamp uh, in de wereld. Dat ligt in Kenia, op de grens met Somalië. Daar zitten, ik geloof, tegen de 800.000 vluchtelingen. Uh, en dus doet Kenia zijn werk. Denk aan Libanon en Jordanië... waar nu 2 miljoen vluchtelingen uit Syrië worden opgevangen. Dus daar zit het, het is al vol, zegt niet genoeg. Nou, het, het, de regio doet zijn, doet zijn deel. Maar Europa vangt nu, eh, ik nodig nu in zijn totaliteit 8000 Syriërs uit... die een plekje kunnen krijgen in Europa... waarvan Nederland tot dit jaar 50 uitnodigt. Ja, je kunt Jordanië en, en Libanon niet met die enorme hoeveelheid vluchtelingen... op die manier laten zitten. Nee. Um, dan zeggen mensen, ja, je moet voorlichting daar geven... over de risico's en het nut van de oversteek naar uh, Europa... Uh, Kort gezegd, dus eigenlijk voorkomen dat vluchtelingen de grens oversteken en in een wankele bootjes het avontuur aangaan. Nee, ik ben natuurlijk ook helemaal niet tegen voorlichting, maar een vluchteling vlucht uit een oorlogssituatie of, of omdat hij politiek vluchteling is... en in een gevangenis dreigt te geraken. Het uh, zijn mensen die gemarteld zijn. Die Eritreërs die nu afgelopen week massaal verdronken zijn... die komen uit een ongelooflijk hard regime... waarbij jongeren nooit meer uit dienst komen... en als een soort van slaven behandeld worden. Daar gaat het dus niet om of wij voorlichten... dat het bij ons misschien niet het paradijs is. Het gaat erom dat zij niet kunnen blijven waar ze vandaan komen. Nou, dat is een feit. En u zegt, die buurlanden... Ja, daar zit het ook al vol in, die opvangkampen. Maar tegelijkertijd, wij kunnen hier toch ook geen... duizenden of miljoenen uh, vluchtelingen opvangen? Nou, duizenden dus wel. Uh, miljoenen niet, nee. Maar de vluchtelingen die tot aan Europa willen komen... die komen niet met z'n miljoenen. En wat we zouden moeten doen... is helpen om die vluchtelingenkampen in de regio wat leger te krijgen... door mensen ook echt gericht uit te nodigen. Want niemand wil zien en dat er mensen op bootjes stappen en die wankelen overtocht maken. Het is toch raar dat Syriërs nu over land via Egypte helemaal naar Libië reizen om daar op een bootje te stappen naar Lampedusa met alle gevaar van dien. Dat Terwijl we weten hoe de oorlog in Syrië ervoor staat. Dan kunnen we toch ook zeggen, echt kwetsbare vluchtelingen... die nodigen we uit en die hervestigen we in Europa. Ja, Maar goed, u, u, u, u loopt nog veel langer mee in de politiek. En u kent intussen uh, de, de verharding daar ook, ook bij partijen... Die, die daar vroeger bijvoorbeeld heel anders tegenaan keken. Ik, ik weet dat, maar daarom kan ik er niet zo goed tegen... als ik nu uh, praat moet aanhoren van het soort... weet je wat, we gaan mensenlevens redden... we gaan beter patrouilleren op de Middellandse Zee. Dat, is, uh, dat moet je doen, want je moet mensen redden... maar het is symptoombestrijding als je er niet voor zorgt... dat de ongelijkheid in de wereld een beetje uh, uh, weggaat. Mm. Als wij het hier veiliger hebben en economisch nog steeds beter. En aan de andere kant van de Middellandse Zee of in het Midden-Oosten... vluchten mensen voor. Voor oorlogen of voor, uh, voor oppressie of voor droogte. Dan kun je verzinnen wat je wil aan patrouilleboten... of aan hekken tussen de Griekse-Turkse grens. Maar je maakt de reis van mensen alleen maar gevaarlijker. Toen er een hek kwam tussen Griekenland en Turkije... moesten de mensen in plaats van over land weer over zee. En toen zag je het aantal uh, verdrinkingen... tussen Turkije en de Griekse cyclade alleen maar verder toenemen. Ja. En dat waren die Syriërs waarvan we allemaal denken... die verdienen bescherming. Ja. Dus u pleit er ook voor dat, dat je uh, het hen makkelijker maakt... om hier naartoe te komen. Dat ze niet meer in die bootjes hoeven te gaan zitten. Ik pleit ervoor dat je bijvoorbeeld asiel kunt aanvragen... bij een ambassade van een Europees land uh, elders in de wereld. En dan kun je mensen op een nette manier uh, uh, hervestigen uh, in Europa. Mm -hmm. de, de dood van al die bootvluchtelingen, vreselijk. Uh, is dat de verantwoordelijkheid van heel Europa, vindt u? Ja, dat is de verantwoordelijkheid van heel Europa. Omdat we, uh, omdat we samen hebben besloten dat we één buitengrens hebben... Ik bedoel, de de, de Nederland helpt bij patrouille op de, op de Middellandse Zee. En, en vindt u dat die de wet. Nederland hielp, ook, Nederland hielp trouwens ook bij patrouille aan de Grieks-Turkse uh, uh, Grieks ja, grens. Ja. Maar vindt u dat die wet dan moet worden aangepast? Bijvoorbeeld waarin staat he, dat een vluchteling asiel moet aanvragen in het land waarvoor hij het eerst voet aan land zet. Want bijvoorbeeld, de Duitsers hebben al gezegd dat ze daar niet toe bereid zijn. Die willen geen ander nou, Europees Nederland... asielbeleid. Nee, het, is het, uh, het heet het Dublin-verdrag. Dat je dus asiel ja. moet aanvragen daar waar je uh, landt, zeg maar. Ja, ik vind dat het aangepast moet worden. En ik zie daar helaas niet zoveel kans voor. Want het is namelijk onlangs aangepast. En niet uh, volgens de manier die ik had gewild. Maar, maar als je het aanpast, kun je vluchtelingen ook de kans geven... om daar asiel aan te vragen waar ze al vrienden of familie hebben. En dan kunnen mensen ook veel sneller... Aarde in een, in een land, want dan hebben ze al een opvangnetwerk. Nou ja, als dat niet gebeurt, dan betekende dat een vluchteling bijvoorbeeld in Italië, als zolang die nog geen erkenning heeft, heeft hij enige opvang en elke dag drie maaltijden je moet er niet tussen willen zitten. Ik ben er geweest in Italië, ik ben er geweest in Griekenland. Het is echt verschrikkelijk, maar je krijgt te eten. En als je dan erkend bent als politiek vluchteling... dan sta je op straat. Want Italië heeft ook voor zijn eigen mensen... geen banen en geen bijstandsuitkering... en geen sociale woningbouw. Dus een vluchteling is dan gewoon een volwaardig, uh, bijna volwaardig ja. burger. zoekt het zelf maar uit. En de hoeveelheid dakloze vluchtelingen... die ik in Palermo heb gezien... die met z'n allen in schuurtjes slapen, met niet met z'n tienen, hè? met z'n driehonderden matrasje aan oh. matrasje in schuurtjes... en dan lopen er wat nonnen rond om stukjes brood uit te delen. Kortom, vreselijk. Er um, zijn natuurlijk mensen die zeggen... Uh, ja, als je ze hier naartoe laat komen, wat, wat u dus voorstaat... dan gaan ze nooit meer weg. De kans is groot, maar voor die Syriërs geldt dat bijvoorbeeld niet. Ik denk op het moment dat in Syrië de situatie beter is... Uh, zullen mensen teruggaan. En dat hebben we bij de oorlog in de Balkan ook gezien. Duitsland heeft ongelooflijk veel vluchtelingen... uit voormalig Joegoslavië opgevangen. Het overgrote deel is toen het weer gestabiliseerd was... in, uh, in, uh, in Joegoslavië of in de nieuwe landen, zeg maar, teruggegaan. En je hoeft ook mensen niet meteen een volledig asiel te geven. Je kunt ze ook tijdelijke bescherming bieden. Mm. Uh, maar ook dat doen wij maar zeer mondjesmaat. Nou. We hebben wat rondgebeld vanmorgen bij uw collega Europarlementariërs. die van de VVD, die zeiden tegen ons dat Nederland ook niet klaagde toen er veel vluchtelingen vanuit Bosnië naar hier kwamen. Dus zeggen zij, moet Italië dat nu ook niet doen? Nou, dat gaat over ontzettend andere aantallen. Dus dat zou ik uh, uh, niet zeggen. En Nederland was geen grensland. En volgens mij klaagde Nederland wel. En Duitsland had de echte hoeveelheid uh, uh, voor zijn kiezen. En die klaagde inderdaad niet. Nee. Maar kom nou toch. Gaan we nou ontkennen dat die vluchtelingen een nette opvang uh, uh, verdienen? En gaan we nou zeggen: ja, Europese samenwerking, allemaal goed en aardig. Maar laat ze maar geperen in het zuiden. En hoe Italië dat rondbreidt, moeten zij weten. Ja, duidelijk. We zijn toch mensen? Uh, duidelijk wat u vindt. Uh, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. En dan kom ik zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. U blijft meeluisteren. Uh, Judith Sargentini van GroenLinks zit voor die partij in het Europarlement. Uh, ook andere Europese landen moeten bootvluchtelingen opvangen. Dat is de stelling. Ik ga nog even verversen. Dan hebben we echt even een mooie tussenstand. 1094 mensen intussen gestemd. 49% is het eens met de stelling. 51% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ik spreek met collega uit Pijnakker. Dag meneer collega. En ik wil even reageren op die sappige mevrouw die bij u aan de lijn is. En ik heb het volgende, ik ben 88 jaar, ik heb die al die situaties meegemaakt. Na de oorlog moesten de koloniale bezetters, moesten afscheid nemen van de koloniale gebieden. En toen hebben ze één ding vergeten. Toen hebben ze vergeten te zeggen, wij gaan hier weg. U kreeg alles schaatsgenomen voor niks van ons, wat wij hier op, op, opgebouwd hebben. Maar je komt er bij ons nooit in. Ja. En dan blijkt achteraf dat ze die blanken weer achterna willen. Want dat is de enige manier om te overleven. Ja. terugsturen waar ze vandaan komen. Iedereen. Ja, maar als het daar oorlog is, dan kan je toch niet mensen zomaar terugsturen? Die mensen gaan toch niet voor niks daar weg uit Syrië? U hebt toch ook wel gezien wat, wat <laughs> nou, daar allemaal gebeurt? Het, hebben, ze, hebben ze pech gehad. Ja. Gewoon terugsturen waar ze vandaan komen. Allemaal. Ja, maar u zegt, ik heb alles meegemaakt. Als die, als die Amerikanen dat in de in 40-45 hadden gedaan, dan hadden we hier mee gezeten met z'n allen. Nee, ik zal dit vertellen. Ik heb, na de oorlog ben ik in Amerika als marinier. Ja. Ik kwam uit Limburg en ik was de eerste oorloger die in dienst kwam. Ik ben opgeleid in Amerika als marionier. Ik ben vandaag naar Indië toe gegaan. Ja. Daar heb ik bijna vijf jaar heb ik daar mijn best moeten doen. Nee, maar het gaat Met... mij er even om als we zeggen van ja, ze zoeken het zelf maar uit. Als ze dat toen tegen ons hadden gezegd, had ik hier bijvoorbeeld nu niet gezeten. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, zeg het maar. Um, alle Europese landen moeten absoluut helpen. We zijn één Europa en als we één Europa zijn qua financiële reden, dan zijn we ook één Europa. Om uh, de grenzen te bewaken. Uh, Griekenland, Italië en Spanje zijn op dit moment de dupe van uh, uh, de positie wat ze hebben in Europa. Grenzen met alle arme landen. Dus waar is de Europa als het daar niet wil helpen? Die landen hebben zo zwaar financieel. En dan moeten ze alle vluchtelingen helpen. Dus dat komen ze nooit aan die problemen. Dus de hele Europa moet ja. helpen. U bent het eens met de stelling. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hm, dat klinkt niet goed. Stam.nl, goedemiddag. Ja, hallo. Vanuit de auto zo te horen. Ja, dat klopt. Ik ben vanavond een Zeg maar, Jaap. Uh, we moeten ons eigen Nederland diep en diep samen. Het gaat nu over een aantal, daar heb ik het specifiek over, de Syrische vluchtelingen. We willen er eventueel, misschien willen we er 50, willen we er toelaten. Jongens, kom op nou. Deze mensen die worden bedreigd. Levensgevaarlijk bedreigd, gematteld, afge, afgeslacht, vermoord. En Nederland wil wilde maar liefst 50 gaan toelaten. Nou, ik, ik, ik ben zelf ben ik eens van plan om een heel gezin maar over te laten komen. Ik geef ze zelf onderdak. Ik geef ze zelf wat te eten. Zijn we de Tweede Wereldoorlog? Zijn we die al vergeten? Mm. Toen, Godzijdank, mensen onder konden duiken om het te overleven... Ja. Het is een uh, groot schandaal. En dan nog eventjes wat. We stellen wel de grenzen open voor het hele Oostblok. Laten we dan het verdrag van Schengen aanpassen. Dat zijn buiten de hardwerkende mensen. om ja. Acht van de ja. tien zijn gelukzoekers en die laten we wel toe. Oké, okay, dankjewel. wel. goedemiddag. Ja, goedemiddag, volgens Redding. Dag. Ja, ik, ik, uh, die mevrouw die had het over uh, symptoombestrijding. En ik ben nog steeds van mening dat het dan wel een beetje symptoombestrijding is... om dan de, de mensen uit het water te halen. Uh, uh, zo hoe dat genoemd was. Moeten de mensen niet eerst... Uh, ja, gezorgd worden dat ze er ten eerste het water niet inkomen En uh, het probleem dan ook wat meer bij de bron aanpakken... Uh, als zijn de er Eritrea en, en Syrië zelf. Om, om daar ja, wat meer te gaan aanpakken als mensen... Ja, weg te halen en die hier... Uh, uh, ja, te, her te plaatsen. Want ja. volgens mij willen ze dat niet eens. Eigenlijk. Ze nee, maar willen goed, het liefst in hun eigen land blijven. Natuurlijk, maar, de, maar we hebben allemaal de beelden... bijvoorbeeld van Syrië gezien, wat daar uh, op dit moment gebeurt. En ik kan me dus voorstellen dat je daar... Uh, vlucht als, jij, uh, als het je te heet onder de voeten wordt. ja dat wel. Maar is het dan niet zaak voor de regering... of voor het kabinet om, de, om dan te zeggen... van we gaan, we gaan het probleem daar... bij de, uh, bij de, bij ja. de, de bron aanpakken. Ja. En zeggen van, we gaan toch... wat meer Syrië intrekken. En... Uh, uh, ja, daar moet wat veranderen. Maar goed, daar is men mensen natuurlijk al heel lang mee bezig nu. Ook een diplomatieke oplossing daar te verzinnen. En dat, en dat gaat maar door. Intussen vluchten die mensen. En, en die komen allemaal dus in Italië aan. En Italië zegt: het water stijgt ons tot de lippen. En nu? Ja, maar dan hoorde ik ook dat Italië per miljoen mensen, uh, Italianen uh, slechts 260 vluchtelingen opvangen. En Duitsland bijvoorbeeld er al 900 per miljoen inwoners ja, ja. van Duitsland. Dus ja, ja ik snapt Duitsland wel een klein beetje. Dat ze zegt van dat, wij doen hier al behoorlijk ja. veel aan. Alleen dat gaat dan niet net over die mensen die op die bootjes zitten. Maar wij halen ook weer de vluchtelingen die vanuit andere landen waar het ook ernstig genoeg is okay. uh, komen. Alleen de focus ligt nu echt op die boot omdat. Uh, uh, omdat het dus vorige ja. week een groot uh, ja. ongeluk is. Ja. Duidelijk, dankjewel. Stampen.nl, goedemiddag. Ja, met uh, Ralf Margenant, goedemiddag. Eindelijk een beetje rust, zeg, met al die uh, herrie van die auto's. Moet ja, Margenant, zeg maar. Ja, nou ja, ik sluit me eigenlijk aan bij de vorige spreker. Ik vind dit onbegonnen werk om massa's. Want hoe lang blijft dit doorgaan? Die landen, dat is één bonk. Onrust eigenlijk, dat, dat zal het voorlopig ook wel blijven. Blijf je dan al die keren die stromen mensen maar binnenhalen die over die helemaal niet thuis zijn. Het zijn geen Europeanen. Ze hebben, ze hanteren zelf. Ze... ...andere maatstaven, andere levenswijzen dan wij... ...die hebben hier totaal geen toekomst. Dus ik vind, je moet die mensen... ...als die kusten niet goed bewaakt worden... ...dan, dan, dan moet het inderdaad door, onze, door de NAVO gedaan worden. Maar je, ik vind het veel misdadiger... Dat die, ...dat die scheepjes, die wrakke bootjes... ...door allerlei tuig wat, wat hieraan nog een, nog een heleboel geld verdient... Ja. ...dat die mensen naar ons toegestuurd worden. Dat, dat moeten ze aanpakken. Ja. Want het, Duidelijk. Het zijn echt niet allemaal vluchtelingen hoor, het zijn mensen die, die net zo goed uh, de, de gelukzoekers zijn ja. als alle andere illegale emigranten. Dus nogmaals, ik, ik vind het een fout teken om ze hier binnen te halen, daar moet, dat moeten we ja. echt niet aan beginnen. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo, ben ik aan de beurt? Ja, zeg maar. Ja, iets goed Helmond. Nou, ik schaam me eigenlijk een beetje voor de vorige spreker en voor alle andere mensen die zeggen... daar oplossen, grenzen sluiten en wat dan meer. Laten we nou alsjeblieft... Die de oer-Hollandse kruideniersmentaliteit is een beetje laten varen. Hoeveel eh, en hoeveel kost het? Natuurlijk gaat het hier bedoeld, dat snap ik ook allemaal wel. De economie is allemaal niet zo daverend. Maar deze mensen die uit wanhoop in zo'n rottig bootje stappen... dan zegt dat het gelukszoekers zijn. Nou, ik vind, men moest zich daarvoor schamen. Ja, u, u zegt wel, als, als we het dan terug uh, vertalen naar de stelling... ook andere Europese landen moeten bootverlichtingen opvangen. Uiteraard. Ja, zegt u. Uiteraard. En Nederland ook. Ja, ja, meer dan voor jaar. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Johan van Dijk. Johan. Um, ben ik ben het vierkant eens met, met de stelling. Wij zouden, zeker, uh, wij zouden het moeten faciliteren. Wij zouden een verring moeten onderhouden. Waar mensen willen jullie weg. Kom in godsnaam. Dan ben je af van de getonden met die, met die levensgevaarlijke bootjes. Ik schaam me als West-Europeaan diep en word bijna emotioneel dat er mensen zijn die regelrecht, die, die geen andere keuze hebben, dan de kogel of de zee. Mm. Het enige wat ze hebben. Ja. En wat vindt u dan, want er zijn dus ook mensen die zeggen... Ja, wees we daar nou voorzichtig mee, want voor je het weet gaan ze nooit meer weg. En, en, en, je kunt het makkelijk, wat die mevrouw, jouw gast die van GroenLinks, die zei... Van, joh, we kunnen toch een tijdelijke dingen, al, al duurt het twee, drie jaar. Het zal toch niet eeuwig gerommel blijven daar in Syrië? Ja, dus, en dan te, kun, kun je En dan gewoon, zien we maar weer, ja. en de, de, de wetenschap van dan... En, en de lessen die we dan hebben geleerd, nou, die kunnen we dan invullen. Duidelijk, dankjewel. Stal.nl, goedemiddag. Hallo? Ja, oh ja, toch. Zeg maar. Ja. ja. Nou, ik ga het uh, gaat over die vluchtelingen en daar ben ik het ook helemaal niet mee eens. Want uh, die landen die blijven toch allemaal aan het oorlog voeren. Er komt geen eind aan. Dus u zegt er komt ook Afrika, geen eind... De... En nu nou weer in, in, in die Arabische landen. In Egypte beginnen ze weer. Ja. Dan kunnen wij toch niet... Nooit niet werken zoiets. Maar is het eerlijk om het alleen maar aan Italië uh, over te laten dan nu? Nee, helemaal niet. Maar ik bedoel... Ze hebben daar miljarden in gepompt. Hè, om voor de wederopbouw en om de vrede te bewaren. En wat doen ze? Ze stikken met de wapens. Ja. En de ja. Russen, dat is de lachende derde. Ja. Oké. Okay. Um, kortom, niet oneens uh, uh, op de stelling. Dank u wel. Ik ga snel terug naar Judith Sargentini. U heeft meegeluisterd. Uh, Europarlementariër voor GroenLinks. Wat vond u van de reacties? Nou, eigenlijk heel, heel, heel medemenselijk. Heel veel mensen zeggen toch... het kan niet waar zijn dat als mensen uit een oorlog vluchten... dat we ze dan laten zitten. Ik schreef net op de kogel of de zee, zei Johan van Dijk. Die suggereerde, laten we een ferry, laten we een pond laten varen. Nou, dat... Is misschien uh, wat, wat veel, maar ik zou wel zeggen: uh, zorgen ervoor dat mensen op een veilige manier in Europa kunnen komen. Er wordt namelijk nu ook gesuggereerd: weet je wat we moeten? Die mensensmokkelaars moeten we aanpakken, want het is maffia, het ja. zijn criminelen. En dat zijn het natuurlijk ook. Het zijn criminelen. Maar leg mij uit hoe je als vluchteling uh, in Noord-Afrika Europa bereikt zonder te betalen aan een mensensmokkelaar. Ja. Uh, maar goed, u pikt daar nu de mensen uit... die, uh, laten we zeggen, het eens met, met uw standpunt zijn. En, en dat snap ik ook wel. Maar er waren toch ook wel wat kritische geluiden te horen... van mensen die zeggen, nee, je moet het juist niet doen. Nee, dat heb ik natuurlijk gehoord. Maar om eerlijk te zijn, we, uh, we hebben acht sprekers gehoord. Een heleboel begrepen wel dat je nu, hmm. uh, dat je nu moet optreden. Kijk, mijn antwoord op uh, laten we die mensen proberen te weigeren... is, dat gaat helemaal niet. Want als je... Als je je kusten goed controleert, dan koop je, kom je dus die bootjes met die vluchtelingen tegen. En wat doe je dan? Vaar je dan weg? Dan ben je strafbaar. Dat zou je niet willen, dus dan moet je die mensen redden. Uh, of wat er nu ook wel gebeurt, is uh, proberen: Weet je, wat kunnen we een land als Libië dan niet zelf zijn eigen zees laten patrouilleren? Maar dat betekent dat je mensen uh, verbiedt om naar Europa te kunnen komen, terwijl in Libië zwarte mensen nog steeds gezien worden als de handlangers van Gaddafi. Mm. En die hebben het daar echt heel zwaar. Die worden daar vermoord en mishandeld. Komen ze van de regio dus ja, druk? Dat is niet zoveel. Ja. ja, er is eigenlijk heel weinig te doen als je het niet wat groter bekijkt... en denkt, wat gaan we doen aan uh, de oneerlijkheid in de wereld? En daar zei ook iemand, en dat is natuurlijk heel terecht... of er zijn er twee, uh, ja, die oorlogen die gaan maar door... en zou je niet bij de bron moeten aanpakken? Zeker, dat moet. Maar ik weet nog steeds niet hoe we de oorlog in Syrië kunnen oplossen. En zelfs Obama weet het niet. Nee. Uh, vanmiddag gaan zij erover om tafel. Namens Nederland zitten daar um, uh, de minister van Justitie... Um, en zijn uh, collega, uh, staatssecretaris Steven. Uh, en, uh, opsteld heet hij, ik kwam even niet op zijn naam. U zei in het begin, ik heb er niet zoveel vertrouwen in... dat die twee daar uh, het woord moeten voeren. Nee, want hun intentie is zorgen dat er zo min mogelijk vluchtelingen naar uh, Nederland komen. Kijk naar het debat de afgelopen weken over de, het kinderpardon... en de kinderen die buiten boord vallen. De hardvochtigheid daarbij. Ja. Uh, laat mij zien dat het in Nederland bij de VVD-ministers ja. over de getallen gaat. En dan graag lage getallen. Ja, duidelijk. Dank dat u meedoet in Stam.nl. Judith Sargentini van GroenLinks. Ik uh, verwijs nog even naar de site, want daar kunt u blijven stemmen op die stellingen. Ook andere Europese landen moeten bootvluchtelingen opvangen. Nu. 1239 mensen gestemd en het is 50-50. 50%, /50, 50 eens, 50% oneens. Zometeen, dit is de dag. Ik wens u een prettige dinsdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer. Als ik denk aan de publieke omroep... dan denk ik voornamelijk aan al het prachtige Nederlandse kwaliteitsdrama. Het onderzoek blijkt dat u deze series enorm waardeert... Als de extra bezuinigingen worden doorgevoerd... zal een groot aantal series niet meer gemaakt kunnen worden. Geen penosa, geen overspel, geen feuten en geen levenslied. Dat zou je toch niet willen? Onze programma's Bezuinig je niet 1, 2, 3 weg. Teken de petitie op niet 123 weg.nl Op zijn tenen liep hij de donkere trap op... maar halverwege bleef hij staan. Simon Carmichelt, plotseling overvallen door de gedachte... Dat het toch eigenlijk niet kon. Gisteren was zijn honderdste geboortedag. Hij ging opeens doodmoe op de trap zitten en wreef over zijn gezicht. Deze week staat hij centraal in Brans met Boeken. Ergens ver bonst een torenklok. Een voluur karmichelt, vrijdagavond van 7 tot 8 in Brans met Boeken. Radio 1. Raar dat hij hier zo in het donker op de trap zat. Het nieuws van alle kanten.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 Daarom introduceren we internetsparen bij Nationale Nederlanden. Dat is sparen tegen een hoge variabele rente van 1,95 procent. Ga naar nn.nl slash sparen voor meer informatie of vraag het uw adviseur. Nationale Nederlanden, wat er ook gebeurt. Een burlend hert, het geluid van de herfst. In Vroege Vogels TV unieke beelden van de maker van de film De Nieuwe Wildernis, Ruben Smit. Nou, het zijn ook wel een stelletje geile bokken bij elkaar hoor. En...